Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdiek. Met straks in dit NOS Radio 1 Chanaal aandacht voor de verwelten. En met een goede reden Nederlands succes bij de etappe van vandaag. Winnaar Bouke Mollema. Zodra ik meer. Na het nos journaal Jeroen Tjepkema. De FNV gaat dit najaar een grote demonstratie organiseren tegen het kabinet. Voor ons voorzitter Ton Heerts is het bezuinigingspakket van het kabinet Rutte II te veel van het goede. Met een pakket van 6 miljard euro bezuinig je het land kapot. Als er niets verandert komt het sociaal akkoord in gevaar dat eerder dit jaar werd gesloten, zegt Heerts. Nou, om het sociaal akkoord overeind te houden, en, uh, daar sta ik uh, nog steeds voor. Maar uh, als de nullijn niet van tafel gaat, dan hebben we serieuze uh, problemen. Um, andere maatregelen, de WW naar voren halen en toch, uh, dat, in, dat is ook einde sociaal akkoord. Uh, maar het totale pakket is gewoon niet het goede signaal voor onze economie. Maandag vergadert het ledenparlement van de FNV over de plannen van het kabinet die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Dan zal het definitieve besluit vallen over de grote demonstratie die gepland staat voor 30 november.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 De Russische regering heeft het plan om de Syrische chemische wapens zonder internationaal toezicht te stellen overhandigd aan de Verenigde Staten. Het voorstel wordt morgen in Geneve besproken als de ministers van Buitenlandse Zaken Lavrov en Kerry elkaar ontmoeten. Het besluit van president Obama om voorrang te geven aan de diplomatie heeft bij het Syrische Verzet tot teleurstelling geleid. Een woordvoerder van het Vrije Syrische Leger zegt dat de Syrische regering de internationale gemeenschap in de maling neemt en bezig is tijd te kopen.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 Nou ja, de, de, de reacties op, op Twitter zijn uh, er. Die, die zijn uh, ook negatief. En, en het wordt ook uh, grootgemaakt en gezegd dat we iedereen op die manier behandelen. Maar wat ik zeg, het is een proef bij uh, 10.000 van onze vaste donateurs. Om te kijken, zou je bereid zijn om 5 euro meer per jaar? Of uh, nou, het gaat nooit meer dan 2 euro per maand te betalen.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 Na Mollema kwamen de Noor Boos van Hagen en de Argentijn richesse als tweede en derde over de streep. Het is voor Mollema zijn eerste overwinning in een grote ronde. In de ronde van Frankrijk eindigde hij dit jaar als zesde. Het weer: stevige buien afgewisseld door zon. Morgen vooral in de zuidelijke helft nog wat buien in het noorden zon en waarschijnlijk droog. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dan de verkeersinformatie Kees Kwaks bij de ANWB. Er staat nog kleine 75 kilometer file. Bij Amsterdam was het vanavond niet al te druk tijdens de avondspits. Toch staat er wel file richting Amsterdam van het Amersfoort. Bij Muiden-Oost 4 kilometer. Op de A6 Muiden richting Lelystad is een ongeluk gebeurd. Daarom 6 kilometer file. Dat staat tussen Almere-Stad en Almere-Buiten-Oost. Goed nieuws is alle rijstrokken zijn weer open. En vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Over ruim 8 kilometer tussen Arnhem-Noord en Duiven.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 Kies ook voor De Andere Kijk op de zaak. Ga naar postnl.nl slash De Andere Kijk. Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over 6, goedenavond. Is er leven na Oeroesgang? Een nieuw boek, een roman, maar gebaseerd op waar gebeurde verhalen. En dat ging er soms heftig aan toe. We reden terug van de hinderlaag. Een enorme oplossing we zijn steeds op alle Straks een gesprek met schrijver Niels Roelen. We beginnen met actie van Hollandse Bodem. De FNV namelijk gaat dit najaar een grote demonstratie... tegen het kabinetsbeleid organiseren. De grootste vakcentrale is het bezuinigingsbeleid... van het kabinet Rutte 2 Beu. Niet slopen, maar bouwen, is de leus van Ton Heerts. Wij gaan actie voeren tegen de extra bezuinigingen... van het kabinetsbeleid. De richtdatum daarvoor is 30 november. Ik kan het niet concreet zeggen, 2013 staat genoteerd, werd versloten van de economieredactie 30 november. Er was ja. toch een afspraak met het kabinet en de werkgevers, het sociale akkoord en nu gaan ze toch tegen het kabinet demonstreren. Hoe zit dat? Ze vinden het bij de vakbond een stapeling van ellende. Ze zeggen het land wordt kapot bezuinigd en dan hebben we het vooral over die 6 miljard euro. En er zijn ook individuele maatregelen die bij de vakbeweging in het verkeerde keelgat schieten. De nullijn voor ambtenaren, ze hadden in het sociale akkoord afgesproken om dat niet te doen. En het kabinet wil rommelen aan de WW en daar hadden ze van ook af van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 Maar als je continu maar bezuinigingen aankondigt. en je houdt de mensen voor de gek. Want je denkt bijvoorbeeld van het Rijk naar de gemeente. en dan wordt het beter. Dat is gewoon niet zo. Het aanpassingsvermogen van de Nederlandse samenleving werkgevers en werknemers aan dit kabinet, daar worden we overvraagd. Dus dat is de reden om actie te gaan voeren op 30 november. Dus Waarom Bert is de FNV zo kwaad over het onderbrengen van taken bij de gemeente? Nou, Dat vinden ze een beetje over de schuttingkieperen. Ze zeggen van de fatsoenlijke sociale zekerheid staat op die manier op de tocht. Oftewel van het Rijk gaat het naar de gemeente. Maar het, zijn geen, um, het is niet alleen het beleid wat naar de gemeente gaat. Ze krijgen er ook minder geld voor. Dan hebben we het over de jeugdzorg, we hebben het over de thuiszorg. Hè, oudere gehandicaptenzorg was vandaag ook een grote demonstratie... Uh, van thuiszorgmedewerkers in Den Haag. Ze vinden het overhevelen met verslechtering van de sociale voorwaarden. En die sociale randvoorwaarden, daar hadden ze zich nou juist ja, sterk voor gemaakt... in dat sociale akkoord. Denk bijvoorbeeld aan uh, al die contracten bij CAO's. De nul urencontracten. die waren allemaal weg. En dan accepteer je op deze manier weer sociale verslechtering. No way, zeggen ze bij de FNV. Reacties op wat ze gaan doen? Na nou, het kabinet heeft uh, gereageerd. Minister Asje heeft zojuist gezegd: van nou, eigenlijk moeten we een beetje uh, wachten op komende dinsdag natuurlijk, Prinsjesdag. Want dit vindt allemaal plaats in het kader van Prinsjesdag. Uh, maar in zijn toon klinkt wel door dat hij vastberaden is, dat het kabinet vastberaden is, om de maatregelen door te zetten. En dat is wel lastig voor het kabinet. Want ja, ze hebben de sociale partners, dus ook de werknemersorganisaties, hebben ze nodig om een en ander erdoor te krijgen. Dus uh, vroeger zei dus: ze, het wordt een heet najaar. Laat ik dat ook maar weer eens uh, aanhalen. Bert Versloten, dankjewel. Het was een hete dag vandaag in Spanje. Sebastian Timmerman, om die reden ben jij hier de Vuelta, de Ronde van Spanje. Een etappe met twee colletjes. Maar eindelijk, eindelijk, eindelijk. Welkom Welkom Molla, Nederlands succes. Uh, daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Het was een, een hele lange tijd een saaie rit. En toen kwamen de laatste 30 kilometer. En daar was het open vlak. En er stond wind. Dus waaiers, inderdaad. Ik ken het nog uit de toer. Daar was Belkin een van de ploegen die de waaier op gang trok. Nu uh, waren, het de ploegen, waren het de ploegnoten van Nicholas Roach. Van Saxo die de waaiers op gang trok, bleef een man of dertig over vooraan. Nou hebben ze bij Belkin nog maar vier renners in koers in de vuelta, maar ze zaten wel met drie man mee. Uh, met nog een sprinter uh, daarbij, Robert Wagner. Die moest er af op een kort klimmetje. Uh, zo'n kilometer of vijf, zes voor de finish. En Mollema zat er ook bij. En ja, lange tijd denk je dan van... Het wordt een sprinter, want er zaten ook nog goede sprinters bij. Zoals Balson Hagen, uh, zoals Ferrar en Ricciese. Maar er was geen controle meer. En dat heb je dan in zo'n groep van een man of dertig. En Bouke Mollema die profiteert daarvan? Uh, optimaal lange uh, uh, allee eigenlijk. <tacht> een lange laan in de straten van Burgos waar hij uh, demareert waar hij het redt. Met een kleine seconde op Bobos van Hagen. van Hagen tweede. Ritscheese derde. Tyler Ferrar vierde. Dus eindelijk weer eens een Nederlandse ritsweeg in de Vuelta. grote klasse. Ja, dat was sinds 2009 niet meer gebeurd in de Vuelta. En nu dus Mollema wel weer. Sebastian Timmermans. Dank wel. Leven naar Uruzkan, zo heet het tweede boek van oud-militair Niels Roelen. Het is een roman over een veteraan die het leven weer wil oppakken... maar merkt dat hij ergens is veranderd door zijn verblijf in Afghanistan. Niels Roelen, goeie avond. Goeie avond. Zelf, Afghanistan-veteraan, is mij meest voor de hand liggende vraag. Gaat dit boek over u zelf? Nee, het is, echt een, het is echt een roman. Ik heb uh, onderzoek uh, nagedaan. En ik heb dingen die in mijn eigen omgeving zijn gebeurd. Maar ook uh, van collega's mee heb gekregen. Heb ik in één hoofdpersoon uh, gegoten. En daar heb ik uh, een, een verhaal over proberen te schrijven. Van iemand die zijn weg zoekt weer terug in Nederland. De normen en waarden die hier gelden. En de normen en waarden die die, waar hij die daaraan gewend geraakt is. Want wat is het verhaal dan van Vic, de hoofdpersoon? De hoofdpersoon uh, Vic, die... Uh, uh, ja is teruggekomen uit een, uit, een uit een uitzending die nogal indruk op hem gemaakt heeft. Uh, constant met kameraden op, de pa, op pad. En, uh, ja, er ontstaat eigenlijk een soort van band of brothers, om het zomaar uh, te zeggen. En dat, dat mist hij Hij mist de, spe, de spanning, zijn collega's die continu om hem heen waren. En uh, ja, hij vraagt zich af of, uh, of de, de waarden die hier zijn, die stelt hij soms ter discussie. Uh, omdat ja, daar dingen anders gebeuren. En, uh, en ja, hij zoekt eigenlijk naar een nieuwe balans. Ja, een balans die, neem ik aan, u zelf ook al gezocht hebt. toen u terugkeerde uit Afghanistan als militair. Want hoe was dat om thuis te komen? Nou, dat, dat is. Uh, uh, in, in mijn boek Vergelijkend is het leuk om ook een linkje te maken. naar Bouken Mollema, die uh, vandaag wint. Um, ik vergelijk het ook wel eens met een, met een wielrenner in de Tour de France... die op een rust, rustdag ook gaat, uh, gaat fietsen. En als je terugkomt uit een, uh, uit een uitzending en uh, je krijgt een periode van rust... dan uh, zie je dat die hoofdpersoon uh, ook, met die, ook met die rust niet zo uh, goed om kan gaan. En dat je, dan merkt hij dat zijn lichaam daar ook heel heftig op gaat reageren. Omdat uh, ja, dat lichaam is constant gewend geweest om onder spanning te, uh, te leven. Uh, fysiek bepaalde prestaties uh, te leveren die van een militair gevraagd worden. En, en ook dat uh, veroorzaakt onrust. En dat, ja, dat zul je, die balans zul je toch weer moeten herstellen. Het verschil met wielrennen, denk ik, is toch dat uh, terugkeren uit Afghanistan... toch ook een verschil is tussen dood en leven. Ja, nou goed, ik denk dat sowieso dood en leven iets is wat, wat bij, het, bij het hele leven uh, hoort. Uh, maar ik, ik denk dat de manier waarop mensen dingen ervaren... Uh, je, ziet, je ziet dat veel uh, bij... Bij mensen met pensioen, maar je ziet het ook dus bij topsporters die echt stoppen met hun carrière. En dan kom je in een in een soort gat terecht. En dan, uh, dan gaat het erom trek je jezelf daaruit. Want het is, ligt altijd aan, Je moet dingen altijd zelf doen, denk ik. Uh, en daar kunnen andere mensen je bij helpen. Heb je dat gehad, het moment gehad dat u zelf in dat gat zat en dacht ik kom er niet aan? Nou, ik heb, ik heb wel momenten gehad dat ik dat ik in dat gat zat. Uh, maar ik heb nooit gehad, gehad dat ik dacht dat ik er niet, uh, niet uitkomt. Ik heb wel momenten gedacht, vaak. Uh, snappen wij elkaar nog wel. Hè? Dus, uh, maar wie zijn dan wij? Nou, uh, mijn vrienden, uh, vrienden en ik. Uh, de dingen die je meegemaakt hebben, die, die vormen je ook in, in een bepaalde manier. Of op een bepaalde manier. Uh, en dat maakt dat je anders tegen, tegen dingen aan gaat kijken. En dan uh, kijk je soms naar hetzelfde, maar je hebt er een heel ander gevoel bij. En dan krijg je vaak het gevoel dat je elkaar niet meer begrijpt. Ja, wat, wat is het grootste misverstand uh, dat optreedt? Wat begrijpen Nederlanders niet meer van veteranen die uit Afghanistan terugkeren? Nou nee, ja, dat, dat is een vraag die, die ik nog steeds wel zou kunnen stellen. Wat, wat in ieder geval ge, denk ik gebeurt, is dat mensen uit nieuwsgierigheid vragen aan elkaar stellen. Uh, en zonder dat ze dat daarvan bewust zijn, kunnen die vragen best pijn doen. En je stelt een vraag uit, uit interesse, maar vervolgens, uh, vervolgens breng je nou, in boek haal ik een boekhoudelijke situatie aan... Uh, dat op visite heel vaak gevraagd van... wat heb je daar allemaal gedaan en hoe zit het met die gevechten? En dan uiteindelijk ook van, ja, heb je op mensen moeten schieten... en zijn er dan mensen overleden? En uh, dat is echt de oprechte interesse van, uh, van andere mensen. Maar uh, uh, het kan heel goed zijn dat die oprechte interesse... bij iemand anders uh, eigenlijk je daar brengt aan, naar een plek... waar je liever misschien even niet meer over na wilt denken... of waar je het niet over, over wilt hebben. Is uw boek... uh, en dat het confronterend is. Ja. Is uw boek daarmee een handboek voor uw oude maten... of misschien een gids voor ons onnozele burgers? Nee, ja, Ik denk geen van de twee en toch allebei ook. Uh, want het is natuurlijk maar net hoe je zelf met, met die dingen omgaat. Dit is niet een verhaal wat, wat een oplossing biedt voor allemaal. Want ik denk niet dat er een oplossing is. Er is niet één oplossing die voor iedereen werkt. En er zullen, er zullen militairen zijn uh, die baat hebben bij dit, uh, bij dit boek. Maar er zullen ook militairen zijn... Die er geen baat bij hebben. En ik denk, als je uh, wat iedereen die het boek leest, die zal wel uh, na het lezen van het boek, denk ik, zich meer afvragen: wat, wat doe ik als ik bepaalde vragen aan mensen stel? Of dat nou een Oeriskan-veteraan is, of iemand die in zijn eigen omgeving een traumatische ervaring heeft meegemaakt. Was het nu dat u dat boek in uw handen heeft? Het is vanmiddag gepresenteerd in Amsterdam. Ja. Is het voor u therapeutisch geweest? Nou, dat is in ieder geval uh, een zware klus geweest. Ik ben uh, uh, voor mezelf wel ook heel diep gegaan... om, om uh, denk ik, precies de sfeer ook goed neer te zetten. Uh, en dat heeft me wel geholpen ook met, met inzichten voor mezelf... maar ook om, om te begrijpen waarom voor mij dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Uh, maar niet alles wat daarin gebeurt, hoort bij mij. Uh, dus dat... Is duidelijk. Ja. Oud-militair, nieuw schrijver. Nou, ik ben nog steeds militair. Nog steeds militair? Ja. Ja, dat blijft ook? Dat was ik wel van Ik doe Met veel plezier geef ik les aan collega-officieren. In combinatie met de het... schrijver nu. Een tweede, ja. een, een, een tweede boek, een roman. Niels Roelen, schrijver van Leven naar Oerushkan. Dank u wel. Dank u wel. De avondspits, Kees Kwaks. Tim, veel avondspitsvielers lossen nu pijl snel op. Maar zoals zo vaak, de start van de avondspits toch hier in het jaar en toch weer een aanrijding... Op de A12 Utrecht-Den Haag, tussen Harmelen en Woerden ging het mis. 2 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Ook een aanrijding op de A58, Breda Tilburg... voor knop het Sint-Allebosch, 4 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. En de langste file die nu nog over was van de avondsplits... is de A12 Utrecht-Arnhem, tussen Arnhem-Noord en Duiven, 5 kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. En tot half zeven blijft ook Josephine Trehi in Rotterdam. Sinds daar de afgelopen uren in verband met de problemen rondom de islamitische school Ibn Ghaldoen. Josephine, we hebben leerlingen gehoord. We hebben ook gehoord van de onderwijswethouder Hugo de Jonge. Die denkt dat het mogelijk is om een nieuwe start te regelen voor de school. Een optie die in ieder geval wordt verkend. Uh, hoe vallen die plannen en die reacties in de stad? Nou. Ik sta hier uh, bij een uh, filiaal van een hamburger uh, case. Want ik, mijn plan was om te praten met Rotterdamse scholieren... die ik hier zou tegenkomen over wat zij vinden van het nieuws... Uh, hoe zij dat zouden vinden als het bij hun zou gebeuren. Maar ik stond hier en toen kwam er een mevrouw naar me toe... en die onderbrak ons en die wilde heel graag haar verhaal kwijt. Het was uh, een moeder van een van de leerlingen van Ibn Gadun. Luister even naar wat zij te zeggen had. Ik ben de moeder van een van de leerlingen vandaag. Hij wordt alleen maar vanuit één kant gekeken... Er werd ons een uh, zeg maar, mogelijkheid gegeven om zeg maar, via telefoon onze mening te geven. We hebben de hele dag geprobeerd. De telefoons waren vol, dus hier kan ze gewoon niet doorheen. Wie? Kan... Bij wie, mevrouw? Bij uh, zeg maar, het ministerie van de, de inspectie. Die, die had gewoon een lijn geopend om je mening te geven. Je kan via mail reageren, via telefoon reageren. We hebben op allerlei manieren geprobeerd om aan te geven wat wij leuk vonden en wat wij minder leuk vonden. De lijnen waren gewoon dicht. Er werd dus niet naar u geluisterd? Nee, helemaal niet. En we Ik ook spraak niet... vandaag ook een andere vader bij de ja. school vanmiddag. Die was ook een beetje boos. Ik ben inderdaad boos omdat er vanuit alleen één kant wordt gekeken. Er wordt alleen maar gekeken vanuit kant, zeg maar. Er wordt gedacht dat er alleen maar extreme kinderen daar zitten. We zijn absoluut geen extreme familie, helemaal niet. Ik heb een heel uh, moderne dochter met uh, strakke spijkerbroeken. Met blond, los haar, zeg maar. Die misschien ja, ja. helemaal niet... Pas zeg maar in het beeld van school. Maar er wordt gezegd het financieel beleid is niet op orde. Ja, maar sommige docenten die zijn niet goed, die spreken geen goed Nederlands. Nou, dat kan. Misschien een, een van de docenten die misschien wat minder gebrekkig, of tenminste minder goed Nederlands spreekt, dat kan. Maar diploma's zouden ook niet in orde zijn van die docenten? Dat is gewoon wat er wordt gezegd. Maar over het schoolbeleid en dergelijke heb ik niks van gemerkt. Het ging heel erg goed met mijn kind. Met de ontwikkeling gaat het heel erg goed. Het is nu tweedejaars. En het gaat nog steeds heel erg goed. Ja, nou, je kan wel raden wat deze mevrouw het liefste wil. Dat is dat uh, de Ibn Ghaldun een uh, nieuwe start maakt. Hè. We moeten het niet hebben over een doorstart, maar over een nieuwe start. En dat is eigenlijk wat ik uh, ook bij de school vanmiddag hoorde van de leerlingen. Die willen heel graag bij elkaar blijven. En de wethouder, die dus er straks ook zei van... Um, ja, als het kan, hè, als de kwaliteit van het onderwijs uh, gewaarborgd blijft... dan is hij ook voor een, uh, een nieuwe islamitische school in uh, Rotterdam. Dus um, twee weken de tijd nu nog om te kijken uh, wat er gaat gebeuren... of dat inderdaad mogelijk is, of dat toch de school definitief dichtgaat... en de leerlingen uh, verdeeld worden over andere scholen. Josephie Trehi in Rotterdam, dankjewel. je een zorgorganisatie die een paar maanden geleden aankondigde... 1100 thuishulpen te gaan ontslaan. In de Tweede Kamer werd er vanmiddag over vergaderd en Marcel Bril was erbij. Wat is er precies gebeurd bij Sensire en had de werkgever wel over mogen gaan op ontslag... De Kamer heeft twijfels of het allemaal wel goed is gegaan. Straks Vera Bergkap van D66, maar eerst Otwin van Dijk van de PvdA. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, dan kan je toch op zijn minst zeggen dat er... Ja, hoe zou ik dat nou voorzichtig zeggen? Nou, discutabel is hoe uiteindelijk zeg maar, die ontslagvergunning tot stand is gekomen. We hebben in dit land eh, steeds meer sprake van zorgfraude, voedselfraude. We hebben nu ook een nieuwe vorm van fraude, namelijk ontslagfraude. Met andere woorden, is hier nu sprake van een schijnconstructie? Minister Asje van Sociale Zaken is voorzichtig. Hij zegt dat hij in dit specifieke geval geen oordeel kan vellen. Ik vind in algemene zin het een slechte zaak... als werkgevers proberen de risico's die ze lopen af te wenden op hun werknemers. Als mensen die een vast contract hebben gedwongen worden... om onder veel slechtere voorwaarden hetzelfde werk te doen. Wat ik hier zie, is een ontslagaanvraag... Die is beoordeeld op grond van de informatie die er toen is. En vandaag is er nieuwe informatie die erop zou kunnen wijzen dat er meer aan de hand was. Het is vervolgens niet aan mij om het oordeel uit te spreken... of het in deze individuele casus een schijnconstructie betrof. Uh, het is wel aan de rechter, de onafhankelijke rechter... die toetst of er volgens de wet gehandeld is... om te beoordelen, uh, in het geval van deze uh, ontzagen medewerkers... of dat wel of niet rechtmatig is geweest. De SP is niet tevreden met deze opstelling... De minister die maakt zichzelf veel kleiner dan dat hij is. U kunt meer dan dat u nu zegt. Klacht indien bij een UWV, zodat het UWV kan leren. Maar dat leergeld wordt betaald door die mensen in de zaal met verlies van werk en een hoop ellende. De getupeerde werknemers in de zaal zijn niet heel veel wijzer geworden van dit debat. Wel gaan de bewindspersonen, naar aanleiding van wat er bij Sensire is gebeurd... kijken of de regels moeten worden aangescherpt. En ze gaan hun best doen om ervoor te zorgen dat deze mensen een andere baan krijgen. Mars april in Den Haag. NASA heeft plannen om een asteroïde in een baan om de maan te brengen. We afgelopen april al bekend gemaakt, maar vanavond zal de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie dit plan verder toelichten. Govert, Ville, uh, Govert Schilling, wetenschapsjournalist, goedenavond. avond. Goeiedag. Dat klinkt hartstikke spannend, maar ook ontzettend ingewikkeld. Ik ben niet zo slim. Ik weet wat en waar de maan is, maar even voor <laughs> duidelijk: wat is een asteroïde? Nou, een asteroïde of een planetoïde, zoals we dat in Nederland meestal noemen, dat is eigenlijk een groot uh, rotsblok in de ruimte. Dus we even er. Uh honderdduizenden, miljoenen van in een baan om de zon. Sommige zijn heel groot, die zijn ook heel ver weg. Sommige die zijn een stuk kleiner, die komen soms dichterbij. We hadden bijvoorbeeld in februari er eentje. Die uh, drong de dampkring van de aarde binnen boven Rusland. Die knalde uit elkaar, die was 17 meter groot ongeveer. Ja, die beelden kennen we nog. Ja, en wat naast nu van plan is, is zo'n kleintje opsporen in het heelal... en dan misschien niet groter dan een meter of tien. Dus het is eigenlijk maar een soort grote kei, hè, ongeveer het formaat van een uh, forse camper. En uh, die met een speciaal ruimtetoestel in een soort net gaan invangen... op sleeptouw nemen en in een baan om de maan brengen. Ja, dat klinkt heel simpel, maar dat doe je toch niet even? Nee, het is ingewikkeld en het is ook uh, gepresenteerd als een soort nieuw plan om te laten zien dat er echt wel weer nieuw elan is voor uh, de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Want het idee is ook dat er vervolgens bemande toestellen naar die steenklomp gaan om daar onderzoek aan te doen en erop te landen. En ja, dan hoopt men een beetje weer uh, de flair te, terug te krijgen van de maanreizen uit het uh, Apollo tijdperk. En dit wordt dan ook gepresenteerd als een soort voorbereidende activiteiten op toekomstige reizen, misschien wel naar de planeet Mars. Maar, wow. Gover, waarom? Ja, goede vraag. En uh, we zijn niet de enigen die ons die vraag stellen, want ik stel het mezelf ook wel eens. Er zijn mensen in het Amerikaanse congres die zijn heel kritisch. Die zeggen van, uh, allemaal uh, verspild uh, geld, wat hebben we eraan? Er zijn ruimtevaardeskundigen, waaronder Buzz Elderin, de tweede man op de maan van de Apollo 11. Die zegt, nergens voor nodig. We hebben al lang de technologie om gewoon iets te bouwen, om naar Mars te reizen. Laten we die hele planetoïde actie uh, laten schieten. En uh, NASA gaat dan misschien vanavond proberen iets meer goed. Voor te creëren. Ah. Uh, er zijn uh, honderden plannen binnengekomen om dit handen en voeten te geven. Eind van deze maand uh, moeten die in een uh, speciaal symposium behandeld gaan worden. En het is nog steeds niet zo dat het gefinancierd is. Hè. Het is een, een, een verzoek aan het uh, congres voor uh, financiering in het komende uh, budgettaire jaar. In de maar ze, ze hebben en, dat eerder dit jaar toch al bekendgemaakt? Dus ik neem aan dat er wel wat geld opzij wordt gezet voor zo'n plan. Nou, de eerste uitgaven zouden daarvoor pas in het fiscale jaar 2014 uh, gaan plaatsvinden. En daar ligt nu een uh, aanvraag voor van NASA. Ze willen voor dit project volgend jaar ongeveer 100 miljoen al uh, uh, toegeschoven krijgen. Dat moet dus allemaal nog blijken of dat uh, gaat lukken. En het totale project, uitgesmeerd over misschien wel 10 of 15 jaar, gaat een slordige 2,5 miljard kosten. En dan hebben we het over dollars. En dan hebben we het over dollars, ja. En 2,5 miljard dollar om inderdaad zo'n planetoïde te kunnen onderscheppen... met dat net zoals je dat beschrijft... en dan in een baan om de baan ja. te kunnen brengen. Ja, en dan vervolgens met een bemande vlucht naartoe te gaan. Dus en dan dus uit... een beetje wiebelen en half zweven in dat hele geringe zwaartekrachtveld van zo'n steenklomp. Om te kijken of je misschien monsters daarvan kan nemen en de samenstelling kunt onderzoeken. En dat is natuurlijk ook het idee. Je wil die rotsblokken beter leren kennen. Omdat we het gevaar uit de ruimte, wat ze af en toe kunnen opleveren, ook wat beter willen begrijpen. Eerst geloven dan zien, denk ik dan ja, meteen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou, we gaan het uh, misschien vanavond meer over horen. En uh, als die financiering er komt, dan uh, wordt het het nieuwe grote doel van de NASA voor de komende jaren. Is dat zo? Want ze zouden dan naar de maan gaan eerst? Nou, dat staat nu dus heel erg uh, ter discussie. Uh, onbemande vluchten naar de maan die gaan er zeker wel komen. De Chinezen hebben ideeën voor bemande reizen naar de maan. En als dit doorgaat, dan gaat de NASA zijn bemande ruimtevaartprogramma op die steenklomp richten en op een toekomstige grotere. En uiteindelijk op Mars. En dan laten ze de maan voorlopig weer eventjes links liggen. Op weg naar Mars, ik vind het een goed plan. het Schilling, ik ga gelukkig niet over het geld. <laughs> ja, fijne avond. Dat brengt ons bij het eind van dit NWS Radio 1-Snaal. Ik wens u een prettige woensdagavond. En Joost Eerpans, bij Avondspits. Goedenavond. avond. Tim. Wat zijn jouw uh, plannen? Nou, mijn plannen zijn uh, om iets te gaan doen. Wat zullen wat zul je vragen? Maar het gaat mij om de Iben kaldoen school We hebben het er veel over gehad vandaag, uh, ook op Radio 1. Maar het bestuur uh, wil door en mag door. Als het aan de Rotterdamse politiek ligt, althans de wethouder. Maar uh, het punt is, de politiek... Wil het, Maar de vraag is eigenlijk, wat is het nut van islamitisch onderwijs? Dat, dat hoor ik nergens wel, dat er een hoop fout is gaan op die school. Het staat in de grondwet, hè, vrijheid van onderwijs, dus later zo, vrijheid, blijheid. Maar het is volgens mij juist funest als we moslims vragen om zich overal aan te passen aan de westerse waarden, behalve op school. En mijn conclusie is, islamitisch onderwijs blokkeert de integratie volkomen. Uh, dat is mijn stelling, Tim. Uh, doe maar mee, luisteraars, op 0800 1121. Twitter loopt ook al lekker vol op hekje eens, hekje oneens. Islamitisch onderwijs blokkeert de integratie. Ik hoop dat u erbij bent straks op Onderberg FM. We hebben Harm Beertema erbij van de PVV. Hij is Tweede Kamerlid, komt uit het onderwijs en ook Hassan Kutsuk... En dat is een raadslid voor de islamdemocraten uit Den Haag. Dat belooft dus een pittig debat te worden hier bij Avondspits van WNL. Ik hoop dat u erbij bent. Luisteren dus, bellen en vooral ook twitteren. Ik hoop dat u te spreken direct naar het nieuws weer en verkeer. Tot Avondspits. Tot zo.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 Het voorstel wordt morgen in Geneve besproken... wanneer de ministers van Buitenlandse Zaken Lavrov en Kerry elkaar daar ontmoeten. Steeds meer ouders halen hun kind van de crash. Het gebruik van kinderopvang is in de eerste helft van het jaar met 13 procent gedaald, schrijft minister Ascher. Het lijkt erop dat ouders wegens bezuinigingen andere oplossingen voor de opvang hebben gekozen. En president Obama en vice-president Joe Biden... hebben de slachtoffers herdacht van de terreuraanslagen op 11 september 2001. Samen met hun vrouw namen ze een minuut stilte in acht... in de tuin van het Witte Huis. Ook overlevende en familieleden van slachtoffers hielden een minuut stilte... en lazen de namen van de bijna 3000 slachtoffers voor. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Ook vannacht kan er in het noorden en midden nog een enkele bui vallen. Wel zijn er opklaringen en is er kans op wat mist... In het zuiden blijft het de hele nacht nog bewolkt en valt er van tijd tot tijd wat regen of een bui. De minima liggen tussen de 9 en 14 graden en de wind komt uit het noordwesten, is aan de kust vrij krachtig in het binnenland zwak. Morgen start de dag met veel bewolking en plaatsen er ook wat mist. Vooral in het westen en zuiden is er kans op een bui, maar in de loop van de ochtend wordt het droger. In de middag wisselen zon- en stapelwolken elkaar af en het wordt een graad of 19. In het zuidoosten liggen de maxima wat lager, daar blijft het ook het grootste deel van de dag bewolkt en tot diep in de middag kan er nog een bui vallen. De noordwestenwind is matig, aan zee soms vrij krachtig. Vrijdag is het ook nog rustig najaarsweer, maar tegen het eind van de dag neemt de kans op neerslag toe. In het weekend is het wisselvallig en wordt het s middags nog maar een graad of 17. ANMB-verkeersinformatie. De avondspits lost nu pijlsnel op. De meeste fiets nog bij Utrecht en bij Rotterdam. En wat opvallende zaken, de A12, Utrecht en Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat 8 kilometer na een ongeluk. De linker is dicht. Ook een ongeluk op de A50, Eindhoven Os. 2 kilometer daardoor bij Sint-Oederode. Op de randweg Eindhoven, de N2, richting Maastricht. Vanaf Veldhoven-Zuid tot de taalpuntlenigheide 3 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Het islamitisch onderwijs blokkeert de integratie. De avondspit staat klaar en u mag mij zeker links inhalen als u durft. Ik zou zeggen, pak de telefoon. Bel nou? 0800 lvn Goedenavond luisteraars. 80% van de leraren is er onbevoegd. Velen spreken geen woord Nederlands. En er ligt een restschuld van 1,2 miljoen euro aan de gemeente. Maar een mega examendienstel was voor nodig... om iedereen in Den Haag wakker te krijgen en de tent te sluiten. De geldkraan gaat per 1 november dicht. De islamitische school Ibn Galdun in Rotterdam krijgt een doorstart... eventueel onder de vlag van het christelijk onderwijs in Rotterdam. En ook de wethouder lijkt er wel voor te voelen. Fijn voor die 600 leerlingen. Maar is het ook fijn voor Nederland... Scholen waarop gescheiden gymles wordt gegeven. Sinterklaas en kerstmis niet worden gevierd, maar het suiker- en offerfeest wel. Waar iedere week anderhalf uur lang de Koranversen worden opgedreund. Waarvan de AIVD zegt, wees alert op buitenlandse radicale geldschieters. Ik wil geen islamzuilen in Nederland. Niet in buurten, niet in voetbalclubs, niet in het onderwijs. Je woont hier, accepteer dan de westerse principes... en breng je kind gewoon naar een openbare of christelijke school. Wanneer gaan die ogen nou eens open? Islamscholen blokkeren de integratie bel WNO, 0800 1121. Ja luisteraars over de kwaliteit en het erbarmelijk slechte bestuur van de Ibn Kaldoen... daar hoeven we denk ik niet over te praten. Mij gaat het om die vraag: blokkeert islamitisch onderwijs de integratie in dit land? Ja of nee, laat je horen in avondspits 0800 1121. De lijnen stromen vol. Uh, het gaat inderdaad over discussie artikel 23 vrijheid van onderwijs. We hebben 43 islamitische basisscholen nog in Nederland. We hadden er dus één voor het voortgezet onderwijs. Dat was de Ibn Khaldun die mogelijk een doorstart krijgt. En je hebt nog vijf instellingen voor islamitisch universitair onderwijs en hogeschoolonderwijs. Dat zeg ik maar even om u totaal in te, in te lichten. Uh, Khalid Ramdani zegt op Twitter wat een onzin. En ook JBJ Somhorst is het er niet mee eens. Die zegt in het geval van de IBN gaat het fout. De vraag moet breder. Is Christel of Joods, is hindoe onderwijs dan ook niet gewenst? Zet hij met een vraagteken. En HP zegt Eerdmans cultuur is belangrijk, maar wel de job van de ouders. Dus islamitische scholen zijn overbodig. Ik ga kijken wie mij als eerste wist te bereiken. Dat was Jaap Wittebrood uit Grave. Jaap, goedenavond. Goedenavond, Joost. Vertel, ja, ja, ik ga hier eventjes door een start bij, je heen, maar doe maar het gaat, ik heb huis. Uh, ik ben het helemaal met je stelling eens. Mijn tegenvraag is gelijk: wat ja. voegt het in godsnaam toe aan ander middelbaar onderwijs? Ja, je bedoelt het islamitische uh, geloof in, in het onderwijs, bedoel je? Wat nou, voegt nee, dat aan de aan... Het, uh, kijk, kijk, we praten over middelbaar onderwijs. En dat is prima. Ja. Maar wat, wat, wat, wat is nou het specifieke islamitische, inderdaad, wat je zegt? Ja. ja, luister, we zitten hier in Nederland. En wat is de volgende stap? Ja. Een, een, een joodse middelbare school, een school van Ja, Paulingburg. Uh, zo lust ik er nog wel even een paar. Ja. En okay. er komt dan ook nog eens een keertje bij, deze school, waar we het nu specifiek over hebben, het is er een rommeltje, het is er een rotzooitje had het een christelijke school geweest... met dezelfde filmzone... Ja, was die hij ook, ook dicht? Let wel. Was hij ook ja. dicht, Ram? Ja, dankjewel, Jaap. Want het, het scheelt nogal, maar dat geeft niks. Het is ook een pittige stelling. U mag reageren. T. Vitte doet dat, maar we zouden af moeten... van seculier onderwijs. Godsdienstles doe je maar na drie uur. En eh, inderdaad wordt, wordt mij ook gezegd... er zijn in Amsterdam al lang orthodox-joodse middelbare scholen. Het, mag, het is gewoon artikel 23 van de grondwet. Je mag dus elke school oprichten met welke geloofsovertuiging dan ook. Dat hebben we heel eenmaal geregeld. Maar of je er vrolijk van moet worden, dat is een tweede. En daar ga ik het met u over hebben. Vindt u het, vindt u het prima? Zegt u gewoon uh, slans wijze laat ze hun gang gaan. Of zegt u nee, daar moeten we verrekte goed op gaan letten... op het islamitisch onderwijs. Ik ga naar Rob Meijer uit Bolzwart. Met Rob met Rob Ja Rob Hai. Uh, ik ben het volledig eens met je stelling. Ja. 100%. Ik vind namelijk dat islamitisch onderwijs versterkt alleen met seculaire karakter van de islam en de islam is per definitie best wel behoorlijk indoctrinair. En uh, dan denk ik dat het uh, van integratie dat er geen sprake meer is als kinderen hun opleiding uh, een opvoeding krijgen op islamitische scholen. Ja. Ja, nou helder. Daar zijn we het met elkaar eens, op. Dank je wel, want ik ga naar Harm Beertema. Harm Beertema is Tweede Kamerlid voor de PVV, Partij voor de Vrijheid. En overigens ook oud-onderwijsman, zeg ik. Harm, goedenavond. Goedenavond Joost, leuk om met je te praten. Zeker, goed je te spreken. Jij bent een onderwijskenner en ook een islamkenner kunnen we zeggen. Want beide zijn belangrijk denk ik voor die partij, de PVV, als onderwerpen. Nou gaat het er mij om, ik heb de indruk in Rotterdam, de wethouder die loopt al in Polonaise richting een doorstart van die islamschool, het voortgezet onderwijs. Ja, ik hoor niemand zeggen, uh, het is niet goed voor de integratie. Het gaat natuurlijk om het wanbestuur daar. En dat is natuurlijk ook aangetoond. Nou, het werd een keer tijd, na alles. Hè, wat moet je nog meer doen om een school te sluiten, zou ik zeggen. Maar wat vind jij ervan? Islam, scholen blokkeren de integratie. Ja, nou ja, die stelling onderschrijving van harte, dat mag geen verrassing zijn. Uh, en, uh, en waarom is dat zo? Kijk, islamitisch onderwijs, dat, dat onderwijs natuurlijk in de allereerste plaats de weg van de profeet, zal ik maar zeggen. Hè. Dus uh, ze onderwijzen een ideologie die, die als religie vermond gaat, maar die echt opleidt tot waarden, hè, tot, tot waarden die je, die je gebruikt in het dagelijks leven, die in alles haak staan op onze eigen Nederlandse gedeelde waarden. Ja. Ja, en wat wil je wil en, dan? En dat is heel ja, ernstig. Dat is ernstig, maar, ja, maar wat wil nou de PV? Want dat is altijd het punt hierbij. Wil je dan deze ja. stoppen, dan zul je artikel 23 uit de grond moeten halen? Ja, nee, dat, dat vinden wij niet. Wij zijn uh, toch wel een vriend van artikel 23. Uh, waarom is dat zo? Uh, ik vind dat je als overheid uh, je niet te veel mag bemoeien met de keuzes die ouders maken in de opvoeding en opleiding van, van hun eigen kinderen, uh, artikel 23 voorziet daarin. En dat leidt eigenlijk nooit tot problemen. Het heeft nooit tot problemen geleid. Ja. He, ook, er wordt vaak gezegd, ja, die orthodox-grifmeerde scholen dan... ja, dan moet ik toch zeggen, die orthodox-grifmeerde scholen... het zou mijn keuze niet zijn, maar de kinderen die daarvan afkomen... dat zijn wel degelijk, zoals wij dat noemen, burgers die meedoen. Het zijn participerende burgers. Maar wat zeg je dat zijn... nu, dat, dat de kinderen die van de islamschool afkomen... dat dat potentiële terroristen zijn? Of, of, of zeg je, ja, dan overdrijf ik wat, maar dat dat inderdaad de verkeerde kant op loopt? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Uh, wat daar geleerd wordt... Hè, en ik, ik krijg ook berichten van leerlingen... die op dat soort scholen zitten of gezeten hebben. En daarin staat bijvoorbeeld... dat ze tijdens huiswerklessen en bijlesuren... van imams te horen krijgen... Hè, dat, dat, dat segregatie echt de voorkeur verdient. Je, ja. moet, je moet nooit met Nederlanders trouwen, horen ze daar bijvoorbeeld. Dat, en je moet je me... niet aanpassen. Ja. Want, want ja. Nederlands is een, is een decadente, uh, vieze, fose maatschappij. Ik lees je, dat de NRC schreef inderdaad harm om je bij te vallen na interviews met alle ex-docenten, al een tijdje, een tijdje geleden, die, die, die leerden dat de leerlingen werd geleerd dat het slecht was om met ongelovigen om te gaan, dat het goed was om je met je eigen volk om te gaan. En dat, het, dat men de doodstraf verdiende als je als islamitische vrouw je het in je hoofd zou halen, ooit een Nederlandse man ja. te trouwen. Dat schrijft de NRC ook naar nou, onderzoek binnen de islamitische scholen in Nederland. De NRC zelfs. Nou, NRC. Kijk aan. Een onverdachte bron in deze zou ik zeggen. Nou, dat lijkt me. Maar zo is het natuurlijk wel. Je, en en uh, als je dat soort onderwijs uh, faciliteert... Ja, dan ben je heel verkeerd bezig. Dat leidt tot een, een, een parallele samenleving... zoals we die in Rotterdam al veel te lang hebben gehad. Eens? Hebben gehad hè, op Rotterdam-Zuid, waar ik dan vooral gewerkt heb, 34 jaar lang... heb ik dat zien ontstaan. Ja. En dat is een groot verdriet. Het is verschrikkelijk. Nou stoppen we deze school naar allerlei ellende... die eigenlijk hier niet mee te maken had, maar met, met wanbestuur. Uh, wat, wat, wat doen we eraan? Want jij zegt dingen die, waar ik het mee eens ben. Jij wil, net als ik artikel... 23 niet afschaffen, uh, wat moet je dan wel doen om, om islamitisch onderwijs of zo te maken dat het wel integratiebevorderend werkt of ze op de een of andere manier goed in de gaten te houden? Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik zou willen dat het zou kunnen... dat er, dat er een vorm was die wel uh, uh, uh, de, de integratie bevordert. Maar ik zie, het, ik zie het gewoon niet gebeuren. He, er zijn alle scholen van voortgezet onderwijs... die op islamitische basis, die er geweest zijn... He, in Amsterdam, maar ook in Rotterdam... zijn allemaal ten onder gegaan in, in, in, in fraude, in chaos... in, in hele lage kwaliteit, ja. in sjoemelen. Dus er is kennelijk ook geen kader in die kringen nee. om een school goed te besturen, dat dan is... zeg ik, ja, doe het alsjeblieft niet. Nee. En uh, voorlopig hebben we dan alleen uh, de wet aan onze zijde als het gaat om dit soort dingen. Maar we, we moeten gewoon veel eerder ingaan. Maar wat wil je dan eigenlijk als PVV, wat willen jullie dan doen? Wat, de, de, de kraan dicht, maar dat kan, dat kan ook niet zomaar. Dan moet je inderdaad behoorlijk aantonen, zoals Dekker heeft gedaan, dat het mis is. Wat wil je dan precies? Nou, behoorlijk aantal mis is. Dat had natuurlijk veel eerder ja, nee, met de huidige, met de huidige regelgeving. Maar wat kun je doen? Wat kun je doen? Wat kan je doen? Kijk, wij als PVV zouden natuurlijk wetgeving willen die islamitisch onderwijs verbiedt. Ja, maar dat komt dat altijd. Het, dat, dat haakt altijd af tegen de grondwet. Nee hoor, ik denk nee. dat er mogelijkheden zijn om, om dat, uh, om dat uh, uh, toch, te be, toch te verbieden op de okay. een of andere manier. Hmm. Uh, kijk, op dit moment hebben we die politieke mogelijkheden niet, maar er zijn echt wel mogelijkheden. Nou. Uh, uh, maar goed, dat is, dat is voor de toekomst. Maar dus, op dit precies. moment is het zo dat ja. je als overheid gewoon veel strakker daarop moet gaan zitten. De inspectie veel beter dat moet toerusten om dit soort dingen in de gaten ja. te houden. Okay. kan je veel eerder tot sluiting overgaan. Precies. Harbeertema, dankjewel PVV. Tweede Kamerlid, ook bezorgd over islamitisch onderwijs. Wat vindt u? Blokkeert het de integratie 0800 1121? De lijnen zijn nu helemaal vol. Maar belt u misschien over twee minuutjes als ik een beller gesproken heb. Dan komt er weer een lijn vrij. Ik ga eens naar meneer meneer, vrouw, meneer Gemmeke uit Vlissingen. Ja. Dag. Goedendag. Zegt u het maar. Ik ben het volkomen oneens on met uw stelling. We hebben al uh, sinds 1923 uh, die wet waarbij... Uh, uh, kerken en uh, dat soort instellingen, ge, uh, vergelijkbare instellingen, gerechtigd zijn om een school ja, op te richten. Ja, artikel 23, ja. Artikel 23, inderdaad. Uh, ik heb zelf, uh, ik ben 76, ik heb uiteraard nog in de uh, zwarte tijd, zou ik bijna zeggen, van het katholiek onderwijs op een katholieke scholen gezeten. En uh, daarbij uh, ging het ook al niet zo vreselijk fris toe. Nee. Um, dat wil uh, niet zeggen dat, dat daarmee dat hele artikel 23 onderuit geschroft wordt. Omdat dat nu uh, ineens uh, politiek uh, uh, in uw geval uh, interessant is om uh, weer eens een keer uh, van leer te kunnen trekken. Nee, maar ik tegen... wil heel het artikel niet afschaffen, die Gemmeke. Maar dat is het punt nee, juist. Nee, dat begrijp ik. Ja. Dat, we, we, ja. dat, Wat dat bedoelt u dan? Ik. Maar u wil wel een uitzondering maken. In ik feite. zou het graag doen. Ik zou het graag doen, weet u meneer Gemmeke? Ja, Weet u wel? Ja. En ik ben het niet mee eens dat u een uitzondering maakt. Nee, dat maakt. snap ik best. Er moeten er moet de, er moeten, dood gewoon strikte regels aangehouden worden. Ja. Er moet uh, gewaagd worden tegen... Tegen extremisme. Zowel van, van, nee, van laat ik zeggen, ja. niet-islamitische al, al kant, als van uh, West-Europa. Als, u, als kant ik u nou voorlees dat de BVD. Ik ben dat bezig ja. met juist een, een, een, een, een fascistische uh, manier ja. van denken. Dat is altijd weer het argument. Maar ik niet, daar word ik niet vrolijk van, meneer Gremm. Want dat vind ik zo dooddoende om dat soort argumenten te gebruiken. Je bent een fascist. Jammer, jammer, ik wil ik wilde u nog wat voorlezen, maar daar heb ik gewoon geen zin meer in. Uh, dat, dat lijkt me niet de toon van het debat. Ron Ouwerkerk zegt eens, alle scholen zouden geloof neutraal moeten zijn. Als je echt wil integreren, gooi je iedereen in een Nederlandse leeromgeving. Islam onze scholen blokkeren de integratie, zeg ik, u kunt meedoen, Hekje je eens, je oneens op Twitter. Huub van der Bos zegt, christenen meer rechten geven dan moslims. Past dat bij onze liberale waarden? Oneens. Um, dan zeg ik, eh, lies and politics, wees wijs en spreek niet over één soort onderwijs. Is het niet immers alle bijzondere onderwijs dat aanpassingsproblemen heeft? Nou, ik denk dat dat juist niet is. We mochten toch alles niet over één kam scheren. Dat zou ik in dit geval ook niet, uh, niet doen. Ik ga naar Josine van Noord uit Bergen. Ja, hallo. Hallo. Ik wil even zeggen, ik ben het ermee eens. Desnoods moet je maar de christelijk onderwijs... Ook afschaffen, uh, ik, ik weet van Japanners en Chinezen... dat ze in dat tijd een eigen school hebben opgezet... naast het Hollandse onderwijs, op zaterdag zelf betaald... met eigen leraren om eigen cultuur bij te houden. Dus dat nee. is een mogelijkheid. Oh. Ten tweede herinner ik me... Heersje uh, Ali, die in de tijd een verslag deed dat ze op een islamitische scholen ging praten over uh, beter onderwijs, islamitisch onderwijs. En dat, daar de, dat ze constateerde dat de meisjes achter in een hoek in de zaal moesten zitten en de jongens die zaten vooraan met het gebed. Want als de meisjes, moet je nagaan, dan heb je het over je, uh, kinderen van tien, die, die gaan, zouden anders de jongetjes van tien op onzedelijke gedachten brengen als nee, ze nee, aan de voorkant nee. zaten, als ze ertussen ja. ja. zaten. Nou, dat soort dingen. Ja, daar word je niet vrolijk en, van. Nee, dat, dat gebeurt je volgens je mij ook niet. Op, op, nee, dat, niet op, en, op, nee, dat gebeurt en niet. Er op. is geen één groep in de samenleving, in onze samenleving, die moet vrezen voor zijn leven als je anders denkt. Maar wel een islamiet, die moet ervoor vrezen als je anders denkt. Ja, oké, okay, Jozine van Noord, dank u zeer. Me, met mij eens. Islamscholen blokkeren de integratie. Ik ga naar Siegfried Ziegler uit Overijssel. Nee, ik ben daar niet mee eens. Nee. En uit, uit die reden niet. Iedereen heeft hier recht op de hele wereld. Om zijn eigen godsdienst uit te dragen. Ja. En wij geven de mogelijkheid, wij hebben jaren de mogelijkheid gegeven. om die school en moskeeën neer te zetten. En dan nou moeten wij niet, omdat nu één school het niet goed doet. Ja. En nee, dat is dus helemaal niet het verhaal. Dan heeft u slecht geluisterd, althans naar mij. Meneer Siervried, het punt is... waarom willen wij dat, dat, dat moslims, maar ook iedereen die in Nederland komt... zich aanpassen aan de Nederlandse wetten, regels, uh, cultuur... en, daar komt en, en dat we dat dan op, op school laten sloffen? Dat is toch heel vreemd? Nou, ik vind gewoon dat ze... Kijk, ze moeten zich wel aanpassen... maar het is zo van... het is niet zo dat nu alle uh, scholen maar dicht moeten nee. en dat ze zich niet aan willen passen. Ik ken nou. de mensen genoeg die op die scholen gezeten hebben... die zich netjes aanpassen. Oké, okay, dankjewel, je dat is, dat is een tegengeluid, dank je zeer. Wie ook niet, niet direct staat te springen uh, van enthousiasme over mijn stelling... Ze is Hassan Kutschuk, raadslid voor de Islamdemocraten. Den Haag, Hassan, goedenavond. Goedenavond. Ja, raadslid dus in, in Den Haag. Um, ik ga er zomaar vanuit dat je zegt... Joost, ik ben het niet met je eens. Islamscholen blokkeren de integratie niet. Zeg je dat? En waarom zouden ze de integratie belemmeren? Want uh, het ja. is puur Nederlands dat, uh, dat je in Nederland een school kunt beginnen... op uh, religieuze grondslag of ideologische grondslag. Of ja. welke grondslag dan ook. Dat is artikel 23 van de grond. Ja. Dus de moslims uh, in Nederland... Uh, uh, laten zien dat ze heel goed aan het integreren zijn, want ze maken goed gebruik van die wet die aan ja. aanwezig is in Nederland. En dan lees ik even iets voor. Hè. De BVD, dat was voor, voor nu de IVD, die, die heeft tien jaar geleden wat onderzoek, behoorlijk veel onderzoek gedaan naar, naar de islamscholen in Nederland, die, die concludeerden met het volgende. Men benadrukt, hè, de islamscholen, het behoud van de eigen religieuze en etnische identiteit, met daaraan gekoppeld een afkeur van aspecten van de Nederlandse samenleving. Punt. Al dus de BVD destijds. Dat, dat zie je niet zo gauw, zo'n conclusie, denk ik... over een orthodox christelijke school op de Veluwe. Jawel, tuurlijk wel. Een afkeer van de Nederlandse Is, samenleving? Ja, nee nee, bepaalde aspecten. Niet uh, de samenleving in zijn algemeen. Dat, je moet het wel goed toelichten. Ik weet niet of de ASJD dat goed heeft toegelicht. Ja, dat kun je, dat kun je goed teruglezen. In de denk je, ja, denk, er zijn bepaalde aspecten. Ja. Maar er is nooit onderzoek gedaan, hè? Dat is misschien ook, ook apart, dat de aanleiding er blijkbaar was... voor de Tweede Kamer om te vragen aan de regering... doe eens onderzoek. Er waren namelijk nog wat signalen dat het niet helemaal pluis was... op een aantal islamscholen in Nederland. Dat moet er toch wat, wat zeggen? Nou, ik weet niet of dat iets moet gaan zeggen. Maar uh, dat het onderzocht is, is, is goed. Dat het iets wordt onderzocht, maar... Vraag is van wat zijn de indicatoren geweest uh, bij het uh, onderzoeken? Die zijn, heel die zijn heel belangrijk. Ik denk als je dat bij diezelfde vraag wanneer zetten zet bij uh, de christelijke scholen, of de katholieke scholen, of de evangelische scholen, dan zou je tot uh, een soortgelijke conclusie komen. Want laten we zeggen over de ethische zaken. Ja. Ik denk uh, als het om ethische zaken uh, betreft, dat, uh, dat de katholieken in ons land, of de evangelisten, uh, min of meer hetzelfde denken over de samenleving. Dus uh, ik denk dat die uh, AIVD. Ik weet niet hoe ze een onderzoek hebben gedaan. Ik weet niet hoe... Uh, hoe... Hoe, hoe, hoe, tot hoe ver zij dat hebben toegelicht. Ja. Ik moet dat even een keer inzien. Dat, dat, dat gaat gewoon op een hele hoop vlakken. Hebben ze onderzocht wat, wat, wat, wat doet een islamschool? Waar, zitten, waar halen ze de financiering vandaan? Wat is de, de, wat is de keuze voor velfe, onderwijs? Het hetzelfde als alle andere scholen in Nederland. Ja. Ja. Kijk, maar kijk, waarom kijk, vind uh, jij uh, het... Uh, ja? Maar waarom denk het, jij... alleen, de grondslag, alleen de grondslag is islamitisch. Vanuit een bepaalde grondslag geven ze daar onderwijs. Dat is alles. Niet meer en niet minder. Kijk, daar krijgen ze ook rekenlessen. Daar krijgen ze ook taallessen. Het is niet anders dan een andere school. Ja. Enig verschil is dat zij gewoon geen kerst vieren, maar uh, islamitische feestdagen uh, vieren. Uh, dat ze nou, op, uh, ja. op een vrijdagmiddag vrij zijn, maar op een vrijdagmiddag vrij zijn. Dat soort kleine aspecten zijn het. Maar en de het vraag is, is geest, waarom ja. het zo belangrijk is. Want geloof kun je prima doen. Dat kan ook thuis, dat kan op zaterdagmiddag. Waarom vind, is het zo belangrijk om in het onderwijs, het, de islamitische cultuur te benadrukken, de Koranvest erin te stampen en, en, en al die aspecten als gescheiden gimmen tussen jongens en meisjes te promoten? He, ik snap dat dat binnen de islamitische cultuur past. Dat zou ik zeggen, nou, als je dat graag wil doen, doe dat vooral. Maar waarom moet het in, in het Onderwijs. Ja, maar waarom niet? Kijk, de wet geeft daar ruimte voor. Ja, da, dat is ook de reden. Ja. Alle andere groepen in ons land maken daar wel gebruik van. Waarom zou het anders moeten zijn dan bij moslims? Moslims, die voelen zich ook geïd... Kijk, het is een onderdeel van, een, van, van, hun, van hun leven. De nee, dat snap ik heel goed. De manier van leven. Dus Het is heel uh, gewoon dat ze dat ook in het onderwijs willen terugzien. Net als dat hmm. alle andere denominaties in ons samenleving dat ook doen. Ja. Kijk, het, moslims doen niet anders, iets anders dan alle andere groepen in ons land. Oké, okay, houd dan tot slot, Kijk, dat want, dat ik want ik, al, ja, ik ga nog er bellens erbij trekken die het ook met jou eens zijn hoor, maar hou dan tot slot, vind jij zelfs dat, dat islaamscholen de integratie bevorderen? Ja. Zeker. Zeker? Zeker. Ja, natuurlijk. Okay. Ja, ja, Kijk, nee. in algemene zin. Hè, ik weet, je, je hebt wel in Nederland een aantal scholen nee, vind, waarbij je gewoon bepaalde vraagtekens kunt zetten. Ja. Maar ik, heb het, ik praat heel algemeen, want je hebt meer dan vijf nee, scholen het, in Nederland. We hebben het over het, het hele... Precies. We hebben het precies. heel goed doen. Oké, okay, we laten het hier bij Hassan Kutsuk. Zeer bedankt voor je, voor je reactie okay. en het tegengeluid. Hassan Kutsuk, raadslid voor de Islamdemocraten um, uit Den Haag. Ik ga eens naar de lijnen. Daar is Marga Smits uit Barneveld. Goedenavond, Marga. Ja. Goedenavond. Ja, met de stelling ben ik het eens, maar niet omdat het uh, de islamitische scholen betreft. Maar zeker in het algemeen, dat denk ik dat openbaar onderwijs voor iedereen en voor, zeker voor de kinderen uh, het respect voor elkaar... En ook leren om elkaar te accepteren zoals we zijn. Ja. En ook te leren van, uh, ja, jij hoort daarbij en waarom hoor je daarbij? Je hoort van elkaar, maar ik woon zelf dus in Barneveld. En ik bemerk dus dat uh, kinderen die ons kennen en gewoon de zondag beleven zoals wij hem beleven, ons als verloren zien. En dan denk ik, het is toch verschrikkelijk. Die kinderen, ja. die kun je het niet kwalijk nemen. Die worden door hun ouders op die manier opgevoed. En door school nog ja. eens extra geïndoctrineerd. Ja. Ja. En, okay. en dat gebeurt natuurlijk op een extra islamitische school net zo. Jij zegt eigenlijk maar zet het hele artikel 23 maar bij het grofvuil. Dat, dat hebben we niet nodig. Nou, zo, zo stellig wil ik het niet zeggen. Ik denk alleen dat het uh, ook kostenbesparend zou zijn... om gewoon de scholen te, uh, openbaar te, te houden. Waardoor je dus het onderscheid gewoon weghaalt. Okay, en het onderscheid ja. moet niet zitten in de, in de religie... maar het onderscheid moet, uh, moet niet zijn onder de mensen... en zeker niet bij kinderen. Oké. Okay, Marcus mensen, ik zet een punt. Dank je wel, meneer Passotto uit Antwerpen. Islamitisch onderwijs blokkeert de integratie. Um... Ja, goedenavond. Nou. Goedenavond. Ik, uh, ja, ik, zit, ik probeer we nu een afslag te nemen, want ik zit in de wagen en uh, ja, het is een beetje het een, een, geruis. Um, hoort u mij goed nu? Ja, gaat u eens gauw in gang, want we hebben niet veel tijd meer. Nee, maar u, u hoort mij nu wel, hè? Ja, gaat door. Oké, okay. nou ik ben uh, volledig met jullie met stem Eens. Um, nou ja, kijk, ik ben zelf ook een uh, moslim gewoon qua geloof. Uh, niet zo streng misschien zoals de uh, anderen, maar heel mm. simpel... Ik ben het uh, met u zo eens omdat op school, overdag op school, op het werk, overdag gewoon in de Nederlandse en de Europese cultuur gaan leren. Ja. En wonen en integreren. Thuis ben je, ben je eigen kind. Ja. Nou, ja. dat vind ik allemaal geen probleem. Maar ik, bedoel, ik ja. heb ook eigen kind, die mag thuis al van leren Kosovo. En op school, op het werk, gewoon puur Nederlands. Ja, we komen endeloos bij elkaar, heb... meneer Pazotto. Pas past u op met de afslag, maar we zijn wat deze afslag uh, met, betreft met elkaar eens. Ton de Vries twittelt mij een miljoen moslims in Nederland... dus een moslimschool is een bijdrage aan de integratie. En Mark Westendorp zegt mij op Twitter... Eerdmans oneens, slechte kwaliteit onderwijs blokkeert de integratie. Zowel voor christelijk als islamitisch onderwijs geldt dat. Edna McCloy uh, niet per se, maar neutrale scholen zijn toe te juichen. Religie is een privézaak, hoort niet meer in het onderwijs in 2013. geldt Lex geldt dan ook, dat dan ook voor Engelse scholen en de Europese school... in in Bergen, Merlovain, iedere vorm van segregatie remt integratie. En moslimkinderen apart op islamscholen zetten is segregatie. Meer tweets ziet u op twitter.com en dan hek je eens hek je oneens. Dank voor het meetoeteren, bellen en twitteren en vooral dank voor uw ongezouten meningen en tegenreacties. Dat zeg ik ook tegen mijn geachte gasten, Harm Beertema van de Pvv die u hoorde en Hasan Kucuk van de islamdemocraten Democraten Den Haag. Um, we zijn er doorheen. Dank u zeer. Op deze zender gaat zo meteen kunststof verder. Daarin regisseur Hilde van Miechem te gast bij Petra Possel. Volgens op twitter.com. Dat kan met apenstaartje avondspits WNL of Apenstaartje Eerdmans Morgen. Bent u wederom welkom in het theater van het argument. Ik ben dan te beluisteren. Natuurlijk vanaf half zeven. Hier op Radio 1 met een nieuwe stelling, een nieuw gesprek van de dag. Heel mooie avond en graag tot morgen. Tot avondspits. Dag.